Ah, je hebt het uh, kunnen zien vandaag op uh, de website van Alternative FM, alternativefm.nl, Een hele beschrijving over de nieuwe, het nieuwe album, wat sinds twee weken uit is van Inbos. Wij hebben hem ook uh, hier in deze studio gehad. Het is alweer van 2023, toen hij hier met uh, bijvoorbeeld Sebastian Openhaart uh, zat in de studio. En uh, met natuurlijk ook nog drie dames. Um, waarvan één, nog steeds één uh, aan zijn zijde... dat is uh, Anouk de Ruiter... die uh, met hem mee uh, gaat uh, in de nieuwe band. En ja, die, die, dat album dat heet Een Droom... en daar staat deze uit de toon ook op. Welkom uh, bij uh, uur nummer twee van deze Alternative FM. Als je denkt, uh, wat heeft Jaap Koper nou gedaan in dat eerste uur? Nou, hij heeft al een beetje een aanklacht ingediend... in de richting van Big Tech Bozo... Spotify, want uh, ze laten wel een miljoenen uh, los op uh, bijvoorbeeld Lewandowski en Frenkie de Jong in Barcelona. te laten voetballen en independent artiesten zonder opgave van reden flikkeren ze gewoon er gewoon af met uh, de good En daar was het mij om te doen. Dan weet je ook meteen uh, wat, uh, wat de reden was waarom ik een steady heb gedraaid van uh, LS. En dan denkt, uh, denkt iedereen, gaat hij dat nou weer doen?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 We waren toch lekker bezig geles met de Unsteady. Die we al uh, meerdere malen al uh, voorbij horen komen in dit uh, programma. Maar goed, uh, dat had ook reden. Uh, ik denk uh, dan... Fuck it! Ik doe het gewoon nog een keer. En als er geen presidenten van de VR hier rondlopen... Uh, dan zou ik hier ook een boete voor hebben gekregen. Ja... In de sport mag je dat F-woord ook al niet meer gebruiken bij officiële gelegenheden. Dat mag je alleen op de boordradio doen, dan, dan mag het nog wel. Maar dat heeft een reden. LS wordt een beetje gemangeld door de Big Tech bozo's. En wij zijn ervoor om het voor de kleine ondernemer en de kleine muziekondernemer, op te nemen. Dus dat was de reden waarom ik hem zoveel mogelijk heb laten horen. Die lulverhalen die ik dan in het eerste uur heb verteld van hoe klinkt die single dan? En wat heeft alles daarmee te maken?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 Dat is ook wel eens uh, fijn. Maar goed, eh, ondertussen zijn er wel weer wat nieuwe singles uitgebracht van onder meer plaatsgenoten windy Moor en dat nummer dat heet Trigger. I can make you famous, you're gonna be the greatest. I need you to change everything new.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 Trigger die Moore hoorde je er eerst met de nieuwe single Trigger. Die is afgelopen vrijdag uitgebracht. En deze Iris Jean die gaan we tegenkomen als je zondag van de Saxton Sunday Sounds houdt. Want daarin zal zij te zien zijn en te horen in een wat akoestisch jasje, Want dan zal ze toch echt alleen met een akoestische gitaar op het podium moeten staan. In Slachthuis Haarlem.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 with open arms by my father's grave time my friend will we go to sleep an endless slumbers so well, i can't begin brood from pain and pride oh it never ends well a flashlit crossroad sunset and vine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 Yes, Het uh, is de Temple nummer 10. Ja. En die van de Telmooi toen ik daar was. En dat uh, was een uh, beetje hetzelfde period waar ik had de idee om een nieuwe band te beginnen. Die was dan Tempeludes. Ja. Yeah.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 Het kan meer, het kan sneller. Ja. A, a album, ja. Yeah. ja, maar uh, dat album, het uh, laatste verschenen album, wat in oktober is uitgebracht. Uh, ja, dat is. Dat is uh, uh, jullie gaan ook uh, spelen, of jullie zijn al bezig, ook live uh, dingen uh, te laten horen. Ja, inderdaad. We hebben, uh, we hebben een datum in uh, de nieuwe Anita in Amsterdam, mm -hmm. uh, 14 februari. Ja. Samen yeah. met de band uh, La Bachida. Ja. Yeah wel bekend uh, well in uh, Amsterdam. Ja. Yeah. Alternative rockband. Ja. Yeah. Uh, en yeah, ja, we gaan uh, we gaan spelen in de de Anita. Uh, en yeah, ja, it is uh, heel spannend. Dit yeah. is een heel mooie plek, uh, speciaal voor alternatieve muziek, voor een beetje uh, uh, aparte muziek. Dus voor ons dat is prima. Dat is ja. Uh, yeah. Dat uh, is echt de uh, beste plek mogelijk. Ja, yeah, maar hebben jullie al een lange tijd dan niet live uh, gespeeld?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 uh, de, ik, zou, ik zou zeggen, de, de geest van Amsterdam, die een beetje, uh, een beetje, uh, ja in Engels, ze zeggen, uh, ze zeggen uh, uh, left field, ja, ja, ja. Apart, apart denken, ja. een beetje origineel denken, en ja. dat past bij ons uh, heel goed. Ja, dus Amsterdam is eigenlijk voor jullie toch wel de beste plaats om jullie nieuwe muziek te maken. Ja.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 En, uh, er zijn andere plekken uh, in Amsterdam die een beetje apart zijn, uh, zoals de, de uh, Galerie ook. Ja. Uh, en uh, ja, de Cineton ook. Uh, ja. hopelijk, hopelijk kunnen we daar spelen uh, mm -hmm. in, in de toekomst ook uh, okay. ja. uh, Maar verder, voor ons is het een beetje moeilijk in Nederland om optredens te, te vinden. Ja. Uh, ...sinds een uh, aantal jaren. Uh, in het begin was het heel makkelijk... ...maar dat was 25 jaar geleden. Het yeah. was, was heel anders dan de muziekwereld in uh, Nederland. Ja, ja. Uh, maar met het album op zak... ...en, en optreden in niet Nita... ...moet dat er toch wel weer, weer wat uh, meer uh, te halen zijn? Lijkt mij. Ja, zeker. Ja, ja ik hoop wel. Yeah, inderdaad. Yeah. Ja, inderdaad. Ja. Um,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 Will you be able to sleep at night Hold on tight Let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 de uh, ode aan de klassieke actiefilm. Dit is Soul van Noah Lorin. En haar laatst verschenen single heet Please Don't Make Me Choose. There's a fire in me I've always known that my passion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 that it can be done, and it might be hard. No, will you trust me, baby, Because I won't stop until I have it all. Please don't make me choose. I want it all. I want it all. Oh. Still got more to prove, But I need you, too. I want the big world.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 So we can do it too Please don't make me choose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 Good.